Koning Abdullah van saoedi arabië heeft harde kritiek geuit op Syrië. Hij eist dat er een eind komt aan het bloedvergieten en zegt dat Syrië hervormingen moet doorvoeren en ze niet alleen moet beloven. Abdullah trekt uit prot protest de saoedische ambassadeur terug. Ondanks de harde repressie houden de protesten in Syrië aan. Dit weekend greep het leger op verschillende plaatsen weer hard in. Bij elkaar zouden daarbij meer dan 70 doden zijn gevallen.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 In de Noord-Indiase staat Dharamsala is de nieuwe politiek leider beëdigd van de Tibetaanse regering in ballingschap. De 43-jarige Lop Sang Sangai werd in april na verkiezingen gekozen tot de opvolger van de Dalai Lama. Die zijn politieke taken heeft neergelegd. De nieuwe politiek leider is nog nooit in Tibet geweest. Tijdens de opstand in Tibet in 1959 vluchtte Sanghai naar New Delhi in India. Hij studeerde later rechten aan de Universiteit van Harvard. Het weer in het hele land: regen en kans op onweer. Het wordt vandaag maximaal 18 graden. Dit wat? Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A7 richting Zaandam. Daar staat 2 kilometer voor Kloopend Zandam na een ongeluk. Op de A13 richting Rotterdam, 3 kilometer voor klopend Kleinpolderplein. En op de A20 in de richting Gouda, daar staat ook 3 kilometer voor klopend Kleinpolderplein. Beide files worden veroorzaakt omdat de A20 is afgesloten richting Gouda door werkzaamheden tot 15 augustus. Tot zover de verkeersin. Bent u al BNR? Nee.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 een hele nieuwe show en geen same old show. Je <laughs> de selector uit 1979 met On My Radio. Een hele goede middag.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 natuurlijk uitgebreid aandacht voor de sport. Er is momenteel de DTM van de kwalificatie in de Neurboeiging is bezig. We praten nu bij over de stand. We hebben nieuws voor Coronel en Lammers, want die komen namelijk ook richting de Masters. We hebben Formule 1 nieuws van Jensen Button. En we kijken ook even vooruit naar het 16e strand schaaktoernooi in Zandvoort. En dus... ja, we gaan ook nog proberen om muziek te draaien. Gaan we ook nog proberen. Ja. Al die informatie krijg je vanmiddag op de Zandvoortse radio. En natuurlijk heel veel gezelligheid.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 Ik, ja <laughs> niet te geloven treindeur op slot En daar waren ze de peanuts. Goed, wat krijgen wij? Een beetje een battle of the de En de jazzies Ja, zoiets, ja, zoiets okay. Ik heb er wel zin in hoor oh, En dan drie uur lang Zullen we het doen? Dat doen we Oké, okay, helemaal goed Hier is O'Lorry O'Lorry oh.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 You'll have to swing it Jazz Jazz you say, boy, we're doing around my jazz You found the funk Now you'll have to swing it Swing Swing Swing round the funk, you'll have to swing. Whoop it up, rub it up, rub it up. Rub it it up.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 into the jazzland from around my house, baby, man. You I've seen your task before, corrupting my horns. Stay away from around my house, baby, man. <laughs> man. We feel it up We feel it up, Moby Lily, Moby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 een weersverbetering. Kijk, dat wilde ik inderdaad vragen. Wat zijn de verwachtingen? Want uh, we willen toch nog een beetje zomer krijgen. Ik, ik doe niet anders dan die verwachtingen. vertellen, <hijen> op. Nee, nee, nee. Dat klopt. Hij is vol verwachting. Vol verwachting klopt zijn hart. <hijen> ik hoop dat je gelijk hebt. <hijen> ja. Oké, okay, dus uh, vanaf uh, woensdag wel een beetje beter weer. Ja, en of dat doorzet dat moeten we wel nou, dat zien we volgende week weer. Nou, dat we houden we volgende... de website van je in de gaten. www.meteopagina.nl .no. Ja. En voor de mensen die een mobieltje hebben, slash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 Zo juist om half drie hoor, het weerbericht van Lex van de Hoorn voor de komende dagen. En wat voor ons belangrijk is natuurlijk vanavond en morgen. En morgen met uh, de grote Sommermarkt En uh, vanavond met Jazz Behind the Beach. Met vijf podia, uh, live in het centrum van Zomvoort. En in beide gevallen, het blijft droog. Jawel, het kan nog. Geweldig. En uh, ja, best wel lekkere temperatuur. Gewoon een ja. graadje op 16 vanavond. Ja, maar, dus... maar wat uh, Lex uh, ook nog even vertelde. In Amsterdam is nou die gay parade.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 zit nog vol. Kijk en zo horen we het graag, want we hebben zin in Salford en zin in CFM natuurlijk. 24 uur per dag lokale radio vanuit Salfords en wij heten je van harte welkom met Chris Ria en on the beach.